Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Het Nederlandse parlement willen samen een hoorzitting houden over de problemen met de Vira. De Belgische voorzitter van de vaste Kamercommissie Infrastructuur heeft hierover contact gehad met haar Nederlandse collega Paulus Jansen van de SP.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 Volgens de Algerijnse staatstelevisie zijn er vier gijzelaars omgekomen... maar persbureau Reuters meldt op basis van een bron binnen de veiligheidsdiensten... dat er 30 gijzelaars en 11 islamitische militanten zijn gedood. Onder de slachtoffer houden BP-werknemers uit Frankrijk, Groot-Brittannië en Japan zijn. De Nederlandse dopingautoriteit is niet tevreden met de bekentenissen van Lance Armstrong... de zevenvoudig toerwinnaar bekende bij Oprah Winfrey het gebruik van middelen als EPO en groeihormonen... De dopingautoriteit vindt de bekentenis vaag omdat Armstrong alleen over zichzelf sprak en niet over anderen. Na het interview bekijken bedrijven of ze sponsorgeld terug eisen van de renner. En Carice van Houten speelt een rol in een film over Julian Assange, de man achter Wikileaks. De film gaat The Fifth Estate heten. In de film speelt Carice de rol van een IJslands parlementslid. The Fifth Estate gaat over een jaar in première. Het weer bewolkt in plaatselijk wat motsneeuw, mogelijk wat zon. En er staat een matige, aan zee vrij krachtige oosten tot zuidoostenwind. Het blijft enkele graden vriezen. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnland -Spaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12 tussen Utrecht en Venendaal En op de A30 tussen Ede en Barneveld. Tot zover de verkeersinformatie.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 die Angela de Koning moet ik er nog afhalen voor vrijdag. Dat, uh, is er niet vandaag. <laughs> Buiten is het 1, 2, min 1,2. Binnen is het lekker warm. En binnen ben ik ook. Nou ja, in het gebouw dan. Ik wil niet zeggen dat ik binnen ben, maar dat is maar waar. Dan presenteer ik dit programma nu vanaf de Bahama's of zo. Nobistisch kun je bezig zijn, ja. Welkom bij het Lunch op deze vrijdag, de 18e januari. Het is 50 jaar geleden dat uh, de Elfstedentocht gereden werd. en Dat hier Paping won. Het is ook 50 jaar geleden op met een dag dat mijn meisje geboren werd. Want die was gisteren jarig. Ja, nou, een feestje. Sta je net onder de douche... Word je ineens op de badkamer deur geklopt van kom, kom, gauw beneden. Ik zeg, wat is er dan? Is dat huis in brand. Nee, man bij het hond staat voor de deur. Ik zeg, hè? Dus zijn wij gisteren anderhalf <laughs> uur gefilmd voor een stukje waar vier minuten van overblijft. Maar goed, het maakt niet uit. Ze waren er wel. Dat is wel leuk. Ik hou u op de hoogte als het uitgezonden wordt. Oh ja, ik heb nog breaking news voor u. Ja, ik heb nog breaking news voor u, dames en heren. Dat is, dat is net binnengekomen op de fax. Dus bij CFM hebben die primeur dat heeft nog helemaal niemand ik ben u dan ook uh, ben zeer trots dat ik u dat als eerste kan mededelen dit breaking news dames en heren Lance Armstrong gaat een band beginnen samen met Jeff Lynn. ja de band heet Apple. dat is al bekend ja We gaan muziek draaien. We gaan van alles doen. Uh, misschien dat uh, onze razende reporter. Uh, Ome Joop nog in de... Uh, Ome Joop nog even in de uitzending komt. Je weet maar nooit. En Dan hebben wij natuurlijk de, uh, wat agendapunten. En we hebben het weer. Nou ja. Dat kun je zien. Als je eruit kijkt zie je het weer al. Wit. Koud. En... Uh... Nou, we gaan gewoon proberen er weer een leuke middag van te maken. Mocht u verzoekjes hebben, laat het ons weten. Je kunt dat doen op... Uh... Oh, wacht even. Ik weet dat nummer niet uit. Ik weet dat nummer niet uit boven. Ja, van die andere toestel wat niet bij mij staat, weet ik het wel. Maar niet wat een toestel wat bij mij staat. Nou ja, ik vraag gewoon of Albert Jan bij die telefoon gaat zitten. Ja, dat kan ik natuurlijk doen. Albert Jan? Maar... Ja, je, je bent er toch? Ik vind het altijd wel gezellig als er iemand. Uh... Maar goed, uh, we gaan uh, muziek draaien, jongens. Want dat uh, oude deel van mij, daar zit ook niemand op te wachten. Dus uh, laten we gewoon maar lekker. Uh, uh, muziekje doen. Jawel! De 3A's. Nog in originele samenstelling met Elsie de Waal. En dat nummer dat heet. Geef nee een de in De kracht, de hoogste macht, het wil een verslagen, weet van nooit altijd weer het laag. Drieus uit uh, Volendam. En uh, dat nummer... Dat heet dan natuurlijk ook heel gewoon... Geef mij een naam. Nou, jullie heetten toch de Drieës? Wat is er dan nou voor gelul? Ik bedoel dat Kevin. even... Je... Oh, sorry voor de taal. Oh, wacht even. Ik moet even mijn, mijn taalkuis... Dames en heren. Programmeleiding zit erbij en dan moet je natuurlijk... Dan mag je het gelul zeggen. Dat mag <lacht> nieuwe single van David Bowie. Uitgekomen ter gelegenheid van zijn 66 e verjaardag vorige week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 jungle I remember the stars and a man lost in time near Cardeve just walking the dead Some people crossbows are broken. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. even verder zijn, maar uh, ik vind hem mooi. Dus, uh, ja, het is wat rustiger dan nou Rebel Rebel en The Golden Years en Let's Dance en uh, Ziggy Stardust en zo. Maar ja, het is toch wel uh, een mooi nummer. Vorige week, uh, dinsdag om precies te uh, zijn, werd hij 66 jaar oud en men zegt dat uh, deze single ter gelegenheid daarvan is uitgebracht. Ja, nou, oké. Okay. Uh, ik doe het vandaag wat rustig aan. ik heb vanmorgen geen... Uh, geen EPO genomen, dus, uh, dus ik ben een beetje rustig vandaag. Dat uh, vind ik niet erg natuurlijk. Normaal is ik, uh, uh, dan doe ik eerst een bloedtransfusie. En dan uh, neem ik ook nog wat testosteron erbij en zo. En dan ben je een beetje, ge, uh, een beetje gefocust om uh, zo lekker zo'n uitzending te doen. Maar weet je wat nou zo erg is van Lens? Hè? Ik vind het zielig, hè? Hij schijnt ook zijn fiets te moeten inleveren. Nou ja, <kly> die heeft hij gekregen namelijk van iemand, ja. En dan moet hij hem inleveren. Zielig, hè? Ja, vind ik wel. oh, oh. -oh, -oh. Het helemaal fout hier. Het gaat natuurlijk weer eens helemaal fout. Nou, meneer Jansen, dat mag even ieder Dank u wel. Ik had gewoon dat spul moeten nemen, het, het weer in Zandvoort. Wel, nee. Als ik dat spul ook niet neem, gaat er ook van alles fout. Het is de dagste nee, niet het weer in Zandvoort. Van onze weekste moet ik zeggen. Rod Stewart, every pi picture tells a story. En de nummer heet Mandolin Wind. dat is mooi. When the rain came, I thought you'd leave. Cause I knew how much you loved the sun. You chose to stay, stay and keep me warm through the darkest nights I've ever known. If the mandolin wind couldn't change a thing, then I know I love. No oh, fail without a break Buffalo died in the frozen field, you know Through the coldest winter in almost 14 years I couldn't believe you kept a smile Now I can rest assured you Knowing that we seen the worst in the Noah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 Van, uh, het leuke van zo'n weekcd is als je die dan zo'n week draait en dan kom je die hele cd ontdek je dan eigenlijk weer eens opnieuw. Dat is wel mooi en dan hoor je dus eigenlijk weer eens wat een fantastische plaat dit eigenlijk geweest is. Rod Stewart, ik vind het nog steeds zijn beste plaat die hij ooit gemaakt heeft. Every Picture Tells a Story, geweldig mooie plaat. Ja, waar je ook duidelijk toch zijn uh, Schotse invloeden nog wel uh, kunt horen. En dat, uh, dat vind ik nou juist zo leuk. Every picture tells a story. En dit nummer dat heet uh, Mandolin Wind. Maar zijn even terug met de Euro Breakdown. Die vanmiddag weer wordt uitgezonden van 3 tot 5. Met George van Dam. En it's is train. seen you since high school. Good to see you still beautiful. Gravity hasn't started to pull. Quite yet I bet you. Hey. One that's five and one that's three. Been two years since he left me. Good to know that you got. in Queens hits. Want uh, Drops of Jupiter hadden ze onder andere. Uh, Soul", hey, Soul Sister hadden ze natuurlijk ook. En dit is hun uh, allernieuwste hit. En alles wat die gasten maken zijn hits. En het klinkt ook gewoon lekker. Dat is zo fijn. Train featuring Ashley Monroe. En Ashley Monroe heeft iemand, niemand in Nederland nog ooit van gehoord. Alleen uh, de Amerikaanse country mensen die weten er alles van. Want het schijnt in Amerika gewoon een gigantische grote grootheid te zijn. Op. Uh, in het, uh, in het country wereldje. Ashley Monroe, zo heet het meisje. Niet waar? Jawel, zo heet ze wel. Oké. Okay. Maar ik vind dat geen tragedie hoor. Ik vind het wel een tragedie. Arme lens. Hij zocht zich lens. Met allerlei middelen. En toen was hij zo lens kwets. Ja. Hoppa. The Bee Gees Tragedy. zie je, ik heb gewoon die spullen niet gebruikt vanmorgen, dan gaat het allemaal fout. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is waar. Dat is echt hoor. Het gaat helemaal fout gewoon allemaal. Ja. het, Bro. Nou ja, laat maar zitten. Ik doe het zo wel. Uh, anders duurt het allemaal te lang. Dat kan allemaal niet. Uh, af en toe, dames en heren, dan schijnt de zon. Afgewisseld met wolkenvelden. Ik heb het dus over het weer, hè. Dat u dat even niet uh, verward. Uh, waar af en, toe, uh, uh, af en toe een sneeuwbui uit kan vallen. De wind is vrij krachtig uit het zuidoosten. Kracht 5. Uh, wat voor het gevoel flink kouder maakt. Nou, dat is het. Want ik mijn handen verroeren eraf vanmorgen. De temperatuur komt niet boven het vriespunt uit. Het is op dit moment 1,2. Min 1,2 hier op het Gasthuisplein. Uh, zaterdag is het bewolkt en het lijkt droog te blijven. Er waait een krachtige oostenwind en de temperatuur blijft steken op min 3 graden. Gevoelstemperatuur is min 11. Dan weet je vast. Vijf jassen aan, zes tijdwist op, allemaal goed. Zondag begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door. De oost tot zuidoostenwind neemt af naar matig kracht 4. En de thermometer komt wederom niet boven het Vriespunt. Nou, dus je weet het. Kan gewoon! En lekker binnen blijven. If you wanna do Is afgelopen? Dat was een hele oude opname, dames en heren, van uh, The Queen of Soul, oftewel Rita Franklin. Natuurlijk komt uh, gepikt uit de zwarte lijst van Albert John Foster. Zo'n mooi nummer: Do Right Woman, Do Right Man. Was dat Rita Franklin? Ja, dit zijn mijn uh, favorieten: The Beatles. Helden, mijn grote vrienden, uh, nou ja vrienden, <laughs> mijn helden, de Beatles uit 1969 uh, van het legendarische uh, dakconcert, moet je zeggen, ja van het dakconcert, concert dat ze gaven op het dak en uh, dat is dus. dat heet. dus. Oh die hebben we al gehad, dat is nou een beetje dom natuurlijk, weer een plaat draaien die je al gehad hebt, nee we doen deze. Rod Stewart van onze dagcd, I'm losing you. Feel it in me. Wat hier met name zo lekker is, dat is dat je hoort dat, dat die gasten hebben dit gewoon zo gespeeld in de studio. Hè? Dit is niet gedubt, hier is niet vijftig uh, keer al zo. Nee, dit was gewoon echt een lekkere band. En die hebben gewoon daar een beetje, een beetje zitten. Ja, misschien wel zitten jammen in de studio. Oorspronkelijk is het nummer uh, uit de hoek van de Temptations, als ik het goed heb. Uh, dat komt in ieder geval uit het, uh, het Motown-repertoire. En uh, nou ja, deze cover daarvan was dus van Ross Stewart. En ik viel het geweldig. Je hoort ook, uh, muzikanten horen dat natuurlijk zeker, dat het op een gegeven moment jaagt. Als ik weet niet wat, want het begint in een bepaald tempo. Maar halverwege is het bijna anderhalf keer zo snel. Maar dat maakt juist niet uit. Dat mag. Als het live is, dan mag dat. En ik denk gewoon, ik verdenk ze ervan, de heren, dat ze dit gewoon live hebben ingesteld. Dit is uh, Milo.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 We'll ik na vandaag ontslagen. hier, De ene fout op de andere, nou, dat kan nooit lang meer duren natuurlijk. Uh, dit, was <laughs> dit was Bertolf dames en heren, met Another Day. Dat is een heel ander nummer dan Milo met You Don't Know. Maar die komt nog wel hoor, maar ik kan gewoon weer eens een keer. Uh, hè. <middels> Productie van de, de gebroedertjes uh, Bolland. Falco. Rock Me Amadeus! 1756, Salzburg, January 27. Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of five, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constanze Weber.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 Van de gebroedertjes, gebroedertjes Bolland. De Duitse Falco had nog een hit met Genie. En dit is Rock Me Amadeus. Ja, dat was het op verzoek. En dat, waren, dat was kok Robin. En uh, dat is dat dat heet. Something is jumping in... Uh, nee, dat was niet waar man. The promise you made heette dat. Kom nou toch. This is... Nou, ik weet niet. Ik weet niet wat dit is, maar uh, niet wat ik zoek in hier. Ook van alles fout vandaag, hè? is niet te geloven. Uh, hey. Goedemorgen. Zo, nou wel goed. Kom maar. Kom maar. Ja, laat ik zeggen. Ik was zenuwachtig op mijn vingers te kijken, en daar word ik zenuwachtig van. Maar goed, we gaan naar het nieuws en het weer van uh, één uur, dat wel. Oh, merk ik dat het anders er niet bij is. Dat moet fout vandaag. Um, dat zou ik zeggen, ja, we gaan naar het nieuws van, uh, van 1 uur. En na het nieuws zijn we terug met een leuk stukje hè. Ik zeg nog niet waar, maar dat hoort u vanzelf maar. Dus uh, we gaan even naar het nieuws met Dave Broek. Tot zo.